De jongen rende met andere inwoners van het dorp Iso voor de stieren uit. Een stier nam hem op de horens, waarbij dit tiener in zijn billen werd gestoken. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een man van 53 raakte zwaar gewond bij de stierenrennen, die georganiseerd werden vanwege de verjaardag van de beschermheiligen van het dorp. Het feest werd afgebroken. Het weer bewolkt en kans op een bui, maar in de loop van de dag vooral in het westen ook flink wat zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Emoes. Everybody get on your feet. You make me nervous when you're in your seat. Take off your shoes and pat your feet. We doing a dance that can't be beat. We barefooting. We barefooting. We barefooting. We barefooting. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. Went to a party the other night. Long tall Sally was out of sight. Threw away a wig and a hot sneakers too. She was doing a dance without any shoes, she was barefootin', she was barefootin', she was barefootin', she was barefootin'. Hey little girl with your red dress on, I bet you can barefoot all night long. Take off your shoes and throw 'em away. Back and get 'em another day. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. Everybody get barefooted. Take off your shoes. If I barefoot, would you barefoot too? Sue told so John, I study stew I was badfootin' ever since I was two, they was barefootin', they was barefootin', they was barefootin' We barefootin' We badfootin'. We barefootin' Robert Parker en uh, Barefooten. Ik zag hem uh, een tijdje geleden, niet zo lang geleden, dat nummer vertolken. Dat moet hij niet meer doen. Hij stond in een pak. Een oude man die dan Barefooten zingt. Dat's, je moet er een keer mee ophouden. Je moet je repertoire aanpassen. Uh, maar uh, leuk is het wel. Uh, welkom in het laatste uur van uh, de nacht van het goede leven. Uh, we hebben een heel overzichtelijk uurtje... waar buitengewoon veel J.J. Kale in zit... Een spelletje en Rex van Beuningen, dezelfde noemde popkenner. Sessa. Goed. Uh, het mysterie van Emily. Dat werkt als volgt. Wij hebben drie fragmenten uit te zenden. Die drie fragmenten gaan over iemand. Als u daar nou één fragment al weet over wie we het hebben, dan wint u drie dingen. Ik weet niet wat, dat, uh, uh, dat ligt allemaal in de kluizen van de KRO uh, besloten. Uh, maar dan wint u drie dingen. Als u naar twee fragmenten weet over wie het gaat, dan wint uh, u twee dingen. En als u naar het laatste, derde fragment, weet over wie het gaat, dan wint u één ding. Ik gewoon het knijpkat is of zoiets. Of een stappenteller of iets in die geest. Goed, zullen we. Jarenlang gewerkt met dat ene doel voor ogen. Jarenlang ja geknikt, natuurlijk meneer, komt voor elkaar meneer. Maar dat gaf allemaal niet, want hij wist dat hij er wel zou komen. Dat hij op een dag degene zou zijn tegen wie ze in alle opzichten zouden opkijken. Hij zou deel gaan uitmaken van de hemel op aarde. Ze zouden allemaal met hem willen eten, praten, slapen. Hij zou een ceremoniële topbaan krijgen. En zo nu en dan iets roepen, en dat zou dan een beetje lijken op een bevel... Het leven was mooi. 0800 1121. Over wie ging dit? 0800 1121 salt in your tea Yes, I know how it feels to get a dirty deal Yes, I do Some bright morning the sun will shine again Some bright morning Start all over again John Vermeulen uit Den Haag. Goedemorgen. Ja, dat ben ik. Ben jij dat, John? Ja. Aan wie dacht jij onmiddellijk? De paus. De paus. Franciscus. Ja. Waarom? Ja. Nou, iedereen dit, iedereen dat. Uh, zijn bevel. Uh, ja, ik weet het niet. Uh, schoon maar gewoon te binnen. Maar roept de paus bevelen? Ja, als ze dat zeggen, ziet hij dat er een weet wel, zoals een opdracht of een missie. Ja, zoiets. Zeg, en, en deze paus, hè, Franciscus, die heeft dus, ja. uh, als ik dat eerste fragment van ons even doorkijk... jarenlang toegewerkt naar het moment dat hij eindelijk paus kon worden? Weet ik niet. Jij, heb jij de radio aanstaan? Ja ik, zal even, uh, sorry. ja, ik stel dat zeer op prijs, hoor, ja. dat je waarde hebt staan. Maar hij staat zo hard dat ik een <laughs> hele interessante hegel hoor. Nou uit. ja oké okay. zegt die die paus die is echt een carrière tijger dus die de, de hele tijd dacht ik word paus ik ga dat worden nee. Dat dacht hij al op zijn dertigste dat, nee nou nee. misschien dat weet je niet dat weet je niet wij, weet, wij kunnen niet natuurlijk in andermans geest kijken nee. hoe, hoe kijk jij tegen deze paus aan nou ik ben niet geloofwaardig. maar ik heb een hele goede uh, gevoel en indruk uh, ja eerste indruk van hem ja en waarom dat ik totaal niets met geloof heb, want ik, ik ben nogal tegen, maar dit, ik weet het niet, ik heb een goed gevoel van over hem. Mm -mm. Zo, okay. zo uitstraling, zo, uh, ja, uh, neutraal. Mm -mm. Ja, de opvattingen blijven wel hetzelfde, denk ik, als we hem met de vorige pauze vergelijken, dat zal niet zo gauw in beweging komen. Maar ik heb wel de indruk nee, dat hij wat denk dichter denk bij de mensen staat. Ja, ja, ja, ja. Was meer ja, een academie. Het Sorry. Wat zou je zeggen? Ja, nee, je hebt gelijk. Uh, die andere academisch ja, okay, meer, uh, ja. Uh, ja, eentje van meer van het pap papierenwerk en zo, ja. niet van het leven zelf. Ja. Zegt John? Ja? Is fout. Ja, geeft niet. Nee, hè? <laughs> blijf je luisteren. De spanning was het al waard. Oké. Okay. Uh, je, je blijft luisteren? Ja, tuurlijk altijd. Afgesproken. Wellicht tot Doei. zo dan. Oké. Okay. Dag. Doei, doei. Hugh Hartog. Ja, goedenacht. Uit Groningen. Nou, we mogen nu wel vanochtend spreken, hè, denk ik. Tien over vijf. Uh, ja. Ja. ja, dat zou je wel zo kunnen, kunnen ja. zeggen, ja. Ben je vroeg op of heb je gewoon doorgehaald? Eh, uh, nee, ik ben even vroeg op. Oké. Okay. <laughs> Hug. aan wie dacht jij? Nou, ik dacht zo gaandeweg aan de vorige paus. <laughs> de vorige paus? ja. ja. Die heeft namelijk, is een hele tijd, is die dus voorzitter geweest van de congregatie voor de geloofsleer. Mm -hmm. En uh, was eigenlijk steeds op de achtergrond, al ten tijde van Johannes Paulus II, dus die, die, die meneer uh, Wojtela, ja. was, uh, was die eigenlijk op de achtergrond aanwezig. En, en liet hij zich steeds uh, gelden. En op een gegeven moment, ja, dan komt de dag daar dat hij. Ja, dat hij dan uh, tot, tot, tot, tot paus gekozen wordt. Ja. En toen kwam ook de dag dat hij weer uitstapte. Ja. Die kwam ook. Ja. Merkwaardige zet, hè? Ja. Ja, ja, ja. En ik heb nog altijd het idee... Ik ben zelf niet katholiek. Wel gelovig, maar niet katholiek. Ja. En toch altijd het idee van... Ja, wat zit daarachter? Wij zullen het nooit weten, ugh. Nee. We kunnen ernaar gissen, maar ik denk niet dat we, dat we daar erg veel mee op schieten. Zou, zou er een soort van politiek achter zitten, bijvoorbeeld? Dat hij is weggezet? Uh, ja, ja. En bij mij het vermoeden van... is hij misschien zelf bij iets betrokken geweest? Ja. Heerlijk, hè? Een complottheorie verzinnen. Nou, uh, ja, ja... Die, die... Die, die doen het inderdaad altijd goed. Ja, <laughs> complottheorieën. Kijk, het nadeel is namelijk van complotten. Van complotten, die zijn er natuurlijk wel. Mm -hmm. Maar het komt natuurlijk uit op het moment dat er één uit de school klapt. Ja. Of in... omdat hij geld wil zien. Ja. Of omdat hij uh, zich, zich benadeeld, bedrogen, uh, beduveld voelt. Ja. Zie ik in pausverband nog niet gebeuren? Uh, nee. Nee. Ik moet je teleurstellen, Hugo. Het is niet goed. Oh, de andere pauze dus ook niet? Nee. Laten we alle pauzen maar wegstrepen. Goed. <laughs> Oké. Okay. We Huur, dan. dank je wel. Ja? Daag. Dag. Goedemorgen, Jenny. Goedemorgen, Jan. Dag, Jenny. Aan wie dacht jij, interneuzen? Ik dacht aan Kim Jong uh, met het rare haar. Ja, Kim Jong uh, <laughs> met dat kapsel. Ja. <laughs> de, de, de zoon van? Ja, in zijn pakkie. Ja. En waarom? Ja, door al, ik heb niet alle beschrijvingen gehoord. Ja. Maar een... Uh, hoe heet het? door de, de paar hints die ik kreeg tijdens het antwoorden. Ik moet je zeggen, als ik het eerste fragment doorkijk... het kan bijna helemaal op hem slaan. Ja, toch? Ja. Maar het is fout. Ja, dat dan weer wel. <laughs> Dus ik moet je teleurstellen. Nou, ik heb het geprobeerd. Oké, okay, Jenny. Da Dank je wel. Oké. Okay. Dag. Doei. We gaan nog een fragment doen. En het gedroomde bestaan, dat kwam er. Het dagelijks leven in je eigen mini-staat wekt een zekere dronkenschap op. Overal blije, mooie mensen. De tijd van hun leven hebben ze. Eventjes maar. Maar hij had de tijd van zijn leven, de hele tijd. En dat moet iets met hem gedaan hebben. Hij was niet meer de man met die functie. Hij speelde die man, met verven. Met een nonchalant armgebaar kon hij letterlijk richting geven aan andermans bestaan. En dat deed hij dan ook. Daar zit Ringabell, ik hoop van wel, 0800-1121. Over wie ging dit? 0800-1121.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 his door open water. looking great. time i trusted a stranger because i heard his sweet song and it was gently enticing me though there was some. Judy Sale en Jesus Was a Crossmaker. Een beetje een heel erg tragische vrouw. Uh, kwam uh, ja, aan haar einde door uh, verkeerd gebruik van uh, geneesmiddelen. in combinatie met uh, foute drugs. Uh, en maakte een vliegende start in haar carrière met dit nummer. Vind ik het meeste werk. Alleen ze had de pech dat er juist op dat moment. andere zangeressen uh, heel erg uh, actief waren. Zoals uh, bijvoorbeeld Carol King. En uh, ja, die overvleugelde haar. Heel, heel tragisch allemaal. Prachtig lied. Mooie nalatenschap, zullen we maar zeggen. Edwin uit Den Bosch. Jij zit in de auto. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Edwin, waar ben je? Uh, bij Utrecht. een trajectcontrole Oh, <laughs> is dat een waarschuwing? Ja, een beetje wel. Ja, hè? Hou jij, maar... hou jij aan de snelheid? Ja, ik zal het moeten, anders uh, werk ik voor niks. Anders ben je de klos. Ja. Aan wie dacht jij in het spelletje? Aan de president van Cambodja. Of tenminste, die man die de verkiezingen schijnt te hebben gewonnen. Zegt te hebben gewonnen. Hoe heet hij? Ja, dat zou ik niet weten. Dat zei ik net ook al. Ja. Die president <lacht> uit Cambodja die de verkiezingen heeft gewonnen. Ik, ik uh, wil bij mij geen naam uh, boven komen drijven. Net zoals bij jou. Ja, dat het, betreft was gisteren, het was gisteren nieuws, maar ja. Ja, ik moet altijd denken aan uh, Norredom Sihanouk, die er niet nee, meer is. Nee, nee, <laughs> uh, die, die, Trouwens, die heeft zijn hele leven zo wat in ball ballingschap uh, doorgebracht. Dus uh, ik weet het zo gauw niet. We kijken, hoor. Uh, nee, ik kan er gewoon niet omkomen, komen. Um, ik ook niet. Ja, en het is ook een wat, ja, die president. Uit, stel je voor dat ik dat goed reken. <laughs> die ja, president. Ja, ja. De man die de verkiezingen in Cambodja zegt te hebben gewonnen. Ja, nou, um, ik kan er kort over zijn. Fout. Oké, okay, dank u wel. Mag ik een fijne uitzending mensen. <laughs> ja, en jij een veilige rit en niet te hard. Oké, okay, dank u wel. Dag, Edwin. Dag. Richard. Hallo. Dag, Richard. Te Rotterdam. Hallo. Ik, uh, ik dacht bij mij uh, iedereen die altijd gewonnen heeft, dus Jezus Christus. Want? Nou, omdat uh, waarom niet? <laughs> <laughs> ja, ik vind het een redelijk redelijk goede argumentatie. Uh, ik lees er even ik, uh, de fragmenten. Als, uh, ik heb uh, ik had de vraag nog niet eens gehoord, maar dat kwam gelijk uh, bo in me op. Dus ik denk van. Uh, heb jij de fragmenten niet gehoord? Nee. Het was meer intuïtie dat ik zeg: Nou, je, daar kan je nooit uh, fout maken. Er kwam een stem van boven en die fluisterde ja, jou in. Van Jezus Christ, ja. dat, uh, dat is niet goed. Uh, je bent verkeerd geïnformeerd, inderdaad, door die stem. Uh, het is fout. Nou, dat geeft niet, maar het is wel een mooie stem. En, uh, en ik vind <laughs> wel dat hij af en toe genoemd mag worden. Of nou, dat heb je dan bij deze is gedaan. De tijden. Dat, uh... Ja, even wat rust in de tent. Richard, dank je wel. Oh, graag gedaan. Dag. Ik zal nog even luisteren, misschien ook nog een keer wel, als ik weet waar het over gaat. Ja, als je na het derde fragment een uh, verschrikkelijk goede ingeving uh, krijgt, dan horen we je graag. Tenzij het voor die tijd ja, gedaan wordt. Het was leuk even in uitzending te zijn. Uh, het was heel wederzijds dit gevoel. Dag, Richard. Oké, okay, nou wel. Hartstikke leuk. Dag. Voor, de, dag, voor de tweede maal, Jenny. Hoi, Jan. <laughs> Jenny, zet hem op. Wie is het? Wie het is, Jenny? Uh, Philip van België. Koning Philip, hè? Ja, koning Philip ja. van België. Is het, nou, is het nou Philippe of... Is het nou Philippe of Philip? mag ja. allebei. Als er bij die ene maar staat... een Radu Belge of zo. En bij die andere koning daar Belge. En dat is een koning van het soort... met een nonchalant armgebaar... geeft hij richting aan andermans bestaan. En die weten zelfs niet veel, zijn. Mm. <laughs> Jenny, dan heb je twee keer geprobeerd en het gaat twee keer fout. Nou, dan ga ik maar slapen, hè? Nee, nog één fragment moet je luisteren. Dat is verplicht. Oké. Okay. <laughs> nee, hoor, je moet doen waar je zin in hebt, Jenny. Nee, maar uh, het is dus fout. Ja, het is fout. Ik had het liever anders gehaald, Jenny, maar ik mag dit niet goed rekenen. Oké. Okay. Nou, dan gaan we weer luisteren, hè? Bedankt voor je denkwerk. Oké. Okay, Dag. Denk nee. Ja, eh, nog één fragment, dan weten jullie het, hoor trouwens. Let op. Met één klap werd hij gewekt. En hij veranderde ter plekke in een gewoon mens. Zijn hele carrière, al zijn kennis, al zijn empathisch gevoel... werd overboord gezet. Het leven had ineens een ander doel. Overleven. Nog naheigend van alles riep hij nog iets van op mijn post gebleven en erger voorkomen. Maar dat klonk oorverdovend hol. En nu, ja, nu deelt hij een beetje met justitie. Als ik nou zeg dat ik... Uh, kunnen jullie dan misschien... Uh, ja, daar staat hij. Met het pet in de hand. Tegenwoordig. Nou, dit lijkt me toch heel... Heel erg helder. 0800-1121. Over wie ging dit? 0800-1121. Thank you. Gypsy man J.J. Keel Guus uit Rolde. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Jan, met Guus spreek je? Dag Guus. Aan wie dacht ja. jij? Nou, naar de eerdere omschrijving dacht ik te herkennen... onze sluwe, niets vos. Robert Mugabe uit Zimbabwe. Ja, met een uh, vreemd on onteigeningsbeleid, hè? Ja, en onder andere. Ja. Onder andere maar hij heeft meer streken, hoor. Hoe oud is hij eigenlijk? Ja, 85 of ja zoiets, hè? Ja. Ja. ja, ja, ja. Onverwoestbaar. Echt, man, schuif, man. Ja. Ik, denk, <laughs> ik denk dat slechte mensen vaak oud worden. <laughs> ja. Ik ben zelf 83, hoor. <laughs> Je bent van de generatie Mugabe, Guus. Ja, inderdaad. <laughs> maar uit iets ander hout gesneden mag ik aannemen. Ik hoop het, ja. ja. <laughs> <laughs> ik denk dat, dat anderen daar beter over kunnen oordelen dan ja. ik zelf. Maar goed, dat is mijn, uh, mijn idee. Ja. Maar het zal wel een groot fout zijn, denk ik. Robert Mugabe, Mugabe is fout. In twee ja. allerlei opzicht. Ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> ik moet je okay. teleurstellen, Guus. Nee, Dank, Dank voor me. je deelname. Ik heb het, ik heb het graag gedaan. Oké. Okay. Succes, Succes. Tot de volgende keer. Hoor. Dag. Oké. Okay. Ja, dag. Erik uit Arnhem. Goedemorgen, Jan. Dag Erik. Uh, ik weet niet precies de naam, maar ik dacht die machinist van die Spaanse trein... die verongelukt ongeluk is... Uh, Omdat hij dus uh, 30 jaar, hij was al 30 jaar een machinist. En ja. hij staat nou weer op straat met zijn pet in zijn hand. Ja, dat klopt. Erik, hoe zal ik het nou formuleren? Het, ik, het is niet goed, maar het okay. is: het is je, je, je gaat er rakelings langs, zal ik maar zeggen. <laughs> je zit echt in de nee, maar je zit helemaal in de goede hoek. Dat is een mooie beeldspraak. Denk, denk, nou, de, denk even door. Ik geef je een tweede kant. Denk even door. Ik ga er. Uh, jezus. Nee, die is het ook niet. Nee, nee dat, dat laat ik al goed. <laughs> um, ja. Nee, dan zou ik het je echt niet kunnen zeggen, Jan. Ik ga één zin voorlezen, en dan moet je het weten, hoor, vind ik. Okay. Zijn hele carrière, uit het laatste fragment is dat... zijn hele carrière, al zijn kennis, al zijn empathisch gevoel... werd overboord gezet. Oh, die van de Concordia, die, die, die, uh, uh, die, die kapitein hoe heet hij? Ja, ja. Hoe heet die die, die, die kapitein van de Concordia? Dat, dat, dat, ja, God, wat, die man. Ik ik, durf, ik, ik kan zijn naam niet opkomen. Hij is inderdaad op, op, op vrije voeten gesteld in afwachting van geloof ik. Het mm. was. Dus, ik ik durf niet zijn naam te zeggen. Ja, ik kan je niet verder helpen hoor. Nee, maar. Dan het, wordt het echt. Dan het, mo moet ik het gaan spellen. <laughs> het, het, ja, het is die kapitein van de Concordia. <tijd> Nou, ik vind het eigenlijk flauw als ik nou een ander de kans ga geven om te winnen. Hè? Kijk even naar de jury. Ja, wat vind je Merel? Ja, Merel is goed gezind, denk ik. Dat hoop ik. Merel, die vindt dat jij het verdiend hebt. Dan kijk, Merel is ik te... heel blij. Ik ben ook heel blij dat je hem geholpen hebt. Maar hoe heet hij nou dan ook weer iemand? Francesco Schettino. Nou, dat was inderdaad, ja, ja, hij ja, ja, kwam dan maar... Weet je waarom, die, waarom... Die, die, die is inderdaad het vrije voeten gesteld in een van het verder ja. proces, volgens mij. Ja. Je hebt het helemaal te danken aan Merel, die de regie doet. Maar... Ja, die heeft natuurlijk, en een goede bui, dankjewel Merel. Die heeft een verschrikkelijk goede bui, want die vindt alles goed op het ogenblik, want die heeft twintig ah. uur gewerkt. <laughs> die, die, is, die is, die is, dat is echt waar, die is vandaag bezig aan het derde radioprogramma. En het eerste, dat begon van, uh, gisteren om 11 uur. Dus als die straks in haar bedje valt, heeft ze, heeft ze 22 uur erop zitten. Nou weet je, dan neem ik van haar mijn petje af. Zo is dat. En wij ook. Um, blijf even aan de lijn, dan krijg je die, uh, uh, die ontzettend doorzetterige... Uh, regisseuse van dit programma en die uh, noteert dan even je gegevens. Geweldig, dankjewel jou. Oké, okay, Erik, een fijne dag verder. Ja, dankjewel. ik hoop dat Juni is gelijk. Dat komt wel goed. Dag Erik. Heel goed. Ja, dan moeten, we al, dan moeten we Alt-Rommers uit Sint Maartensdijk uh, uh, ja, teleurstellen. Die zei Bram Moscovic. Uh, kan ik ook wel wat bij voelen? Hij moest een klap verwerken en veranderde in een gewoon mens. Hoewel, Bram, een gewoon mens worden, dat zit er niet in. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. I Lennon van, uh, ja, naar mijn mening zijn beste plaat, uh, Lennon Plastic Ono oh Band... was in uh, zijn schreeuwperiode, toen was hij in therapie... en toen moest hij het er allemaal uit schreeuwen. Dat vond ik dan wel weer minder, maar dit, dit mag er wezen. Isolation. J.J. Kael, rode draad van de hele nacht. The Woman That Got Away... J.J. Kale. En wat zei Neil Young over J.J. Kale? Dat hij uh, de beste gitarist was die, die hij uh, ooit heeft horen spelen. J.J. Cale en Jimi Hendrix. En als je dan uh, aan Neil Young denkt en je ziet hem gitaar spelen, dan denk je: die man die kan niet gitaar spelen. Dat is een soort van hout hakken. En toch klinkt het. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Nemans. Hoe lang heb jij in Italië gewoond? Um, even kijken bij elkaar, uh, negen jaar. Negen jaar? Negen jaar, en dat waren mooie jaren. Maar ook uh, ja, dramatische hoogtepunten, dramatische dieptepunten. Het, het, wa het, het, het was de liefde die jou naar Italië trok, hè? Zeker, maar uh, die meisjes zijn ook zo mm, ongodsruwelijk uh, schetterend... en mooi geschapen door uh, ons heer. En zo komen we bij het onderwerp van hedenochtend. De liefde trok jou naar Italië. En een van die uh, relaties die je daar hebt gehad... heeft weer alles te maken. Nou ja, leg het zelf maar uit. Ja, het is een ongelofelijke historie. Het is een, uh, een mooie historie. Het is een trieste historie. Maar uiteindelijk komt er allemaal weer mooie muziek van. Ik heb een tijdje op Capri gezeten. Ik heb daar uh, nou, ja, rondgehangen. Maar ik heb ook een studio gehad. En daar uh, samengewerkt met de familie di DiCapri... Uh, die die Capri is rockers. Uh, je zou denken dat zijn de rockers, dat zijn een band, maar dat was de familienaam. En dat is een hele fijne familie. Ik heb daar nog steeds uh, eigenlijk heel goed contact mee uh, met de die Capritjes. Maar er is een, een groot drama over deze familie heen gekomen. En dan uh, zal ik daar nog even wat uh, kort over uh, vertellen in een concept. Um, eigenlijk waren Pepino en Sofia die waren heel erg verliefd op elkaar. En uh, een... Sofia. Wie was dat? Ja, Sofia is een meisje van van Capri en, en Pepino schaakte haar eigenlijk. Hè. Ja, dat was een... Uh, Jij hebt Sofia ook heel goed uh, ik gekend. Sophia, oh, we hebben zelfs ook een relatie met Sofia, die Capri Isuroc has gehad. Eh, want dat is de familienaam, laat ik hem eventjes uh, vol uitspreken. Hoe ho, lang? week of drie geloof ik, hè? Um, ja, ja dat, ging, dat waren geen lange relaties in die periode. Hè. Ik was nog jong en uh, je kent het wel. Maar Pepino was echt de grote liefde van Sofia. En uh, Sofia, ze hadden uiteindelijk een, een, een, een, een relatieprobleem. Het klikte eigenlijk niet zo goed... Uh, was water, water en vuur. En, nou, het, klikte met, het klikte met jou uiteindelijk ook niet nou, natuurlijk. Hè. Tussen Sofia en Rex so ja, was het ook niet Sofia uh, uh, was een beetje een getormenteerd meisje. Wel een bijzonder mooi meisje. Maar ze, ze wist eigenlijk niet uh, wat ze wilde in het leven. En Pepino ging ook met haar. En uh, toen is er een dramatische avond geweest op het strand van Capri. En uh, toen is uh, naar uh, Zeggen uh, Sofia de zee in gewandeld. En nooit meer wat van gehoord? Nee. Maar die weet dus niet zeker wat er gebeurd is. Nou, er zijn allerlei verhalen doen de ronde. En uh, ja, je kan er uh, je, uh, je fantasie bij loslaten. Maar uh, Sofia is verdwenen en niet meer gezien nadien. Nou, heb jij, heb jij een vinylsingeltje uh, ja. in je hand. En het is gewijd aan dit drama. Nou, Pepino was toevallig een uh, schitterende zanger. En uh, Pepino Capri is zo rockers. Hè, dat, dat is de familienaam, dat zei ik al eerder. En die heeft uh, daar een, een, een, een ode aan Sofia geschreven. Klopt, klopt, klopt het gerucht dat zo rockers dat die ook allemaal... Uh, een, een, een korte en hevige relatie hebben gehad... net zoals jij, Rex, met uh, Sofia? Nou, daar wordt uh, hevig over gesproken natuurlijk. Uh, uh, ja, opeens wilde iedereen een stukje van Sofia hebben. En uh, ja, ik kan, zeggen, ik kan met de hand op mijn hart zeggen... dat uh, ik heb haar drie weken heb uh, gehad. Een uh, piece of the action, zou ik maar zeggen. Een piece of the action, maar uh, het was ook een... Uh, oh. Het was, ook, het was ook wat, hè? Maar, eh, Zet altijd... in godsnaam die plaat ja, op. Ja, ik kan, ja, in kan, in kan het niet zetten. langer. Ja, dus kan ik ik het. nog even vermelden dat de plaat wordt gewaarschuwd, want het is long longa durata. Dus dat kan lang, lang gaan duren. Duur maar ja, nou, ja, ja maar... ze dat namen het... er de tijd voor. Is zeker een want dit is een schetterende uh, uh, uh, plaat. Uh, dat, uh... Uh, Zet hem uh, maar op eventjes. Maar het gaat dus over de drama, begrijp ik? Eigenlijk wel, Het is een Uiteindelijk wordt een schitterende ballade opgeleverd. En daar doen we het allemaal op. En ik zet hem... Een... Maar gaat, gaat dit nou over die dramatische avond? Ja, Fotje en Notte is uh, stem in de nacht. Dus als Pepino daar aan het strand staat in Napels... dan hoort hij, Sofia, nog steeds ja, roepen. Ik hoor het, ik hoor het. Ja, het is, uh, is even dramatisch als schitterend eigenlijk. Hè? Dus, uh, nou ja, en... Uh, zo uh, wil ik de mensen dus uh, daar deelgenoot van maken, dat vind ik gezellig. Ik kan me voorstellen. Wat, ja, wat als jij nou Sofia in één woord zou moeten neerzetten? Oh, je hebt er gekend, Rex. Ja, ja, ja, het is. Het is, uh, mm, het is een Bella Italiana. Dat waren ze twee woorden. Bella we gaan luisteren naar dit prachtige lied. Want... Laten we dat maar doen. Ja, want het gaat over de muziek, hè, Jan. Dat is dat. Zo is het. Ja, dus, uh, bedankt voor het uh, uh, mij aanhoren. Stukje gezien is uit Italië. Stukje gezien is van Rex. Stukje gezien is van Peppino Di Capri. ISO Rockers. Ik ben helemaal tevreden. Tot volgende week. Tot volgende week, Jan.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 Les oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés, le nom des golpes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Le long des aan de weerspiegelingen des reflets de meer, de weerspiegelingen van zon, de meer, de meer, op de hemel van de Avec les anges si purs La mer Bergère d'azur Infini Vous voyez Aller. Près des étangs ces grands Roseaux mouillés Aller. Vous voyez Aller. Ces oies de blanc en zijn mijzon hier, Amère. Lieve, golfs, En d'une la meurt. c'est mon cœur, pour la vie. Ah, Charles Gennet. Had hij zijn hele leven verder niks meer uitgevoerd of opgenomen... dan was dit al uh, voldoende geweest. La berg. Uh, van um, Don McLean hoor je eigenlijk altijd hetzelfde. Of Vincent, of American Pie. En zelden deze dreidelijk.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 Clean. en uh, Dredel, Slow Down. Zo is de cirkel een beetje rond, want waar begonnen wij mee... in deze Nacht van het Goede Leven, om twee uur? Toen uh, hadden we het over uh, internet, zou je zonder kunnen? En wat kwam er te sprake? De jachtigheid van het bestaan. En, uh, alsof dat iets nieuws is, want uh, Dredel dateert van 72, geloof ik. Dat zeg ik uit mijn hoofd. Uh, en toen speelde dat ook al een rol, zonder internet. Wel nu, deze Nacht van het Goede Leven komt tot een einde. We zijn er uh, volgende week weer. Uh, ik zeg dank aan Nico, vanwege de techniek. En ik zeg uh, ja, dank aan uh, Merel. Ik heb het zojuist al gememoreerd. Die uh, heeft er 22 uur op zitten. Dat lijkt me toch wel uh, radio genoeg. Uh, dit, dit was haar derde radioprogramma vandaag. Merel, kom, kom eens even hier, want ik wil even voor je weten... wat deed je eigenlijk bij die andere programma's? Welke programma's heb je allemaal gedaan? Ga even zitten ga gauw zitten voordat je omvalt. <laughs> ja, ja. Welke programma's heb je gedaan? Um, ik begon vanochtend, of eigenlijk om 12 uur vanmiddag... Gisteren. Uh, ja, gisteren, <laughs> ja. sorry. Um, bij Heuwebestormers op Radio 2. Ja. En, Wat deed um, je daar? Daar ben ik telefonist. Ja. Dus uh, daar zoek ik uh, ja, de leuke belletjes uit. Mensen met hun mooiste zomerplekjes mochten ja. uh, in de uitzending. Afijn, dat had je gedaan. En ja. toen? En um, toen ben ik gewoon naar huis gegaan. Heb ik twee uurtjes uh, geprobeerd te slapen. En, te vergeefs, mag ik aannemen. Ik vind het erg lastig als het gewoon licht en zonnig is uh, buiten. Ja, ja, ja. Maar, uh, En om half acht stond ik alweer klaar voor 3FM... om daar PS Radio te produceren. Mm -hmm. Weer een hele andere doelgroep. Ja, inderdaad. En toen naar één. Ja, en toen naar één inderdaad, om twaalf uur vannacht. Dus het was eerst twee, en toen drie, en toen één. Ja. Je hebt echt een heel breed publiek bediend, hè? De ik afgelopen... heb uh, heel Nederland bediend, voor mijn gevoel, ja. <laughs> okay. Nou, nogmaals, uh, hartelijk dank. En uh, ik wens je vast rust. Ik jou ook. Als u een vaag voor zich uitkijkend persoon op een fiets ziet... dan is zij het. En dit zijn uh, de Beach Boys. Weerderom, ik vind het zo mooi. Er komt van Pet Sounds door Brian Wilson. Hoogstpersoonlijk in elkaar geknutseld. En daarmee gaan wij toe naar het tijdstip van 6 uur. Wat de goede nacht betreft. Tot over een week. En al die nachten ertussenin maken wat van. Kro. Ik dacht, we deden er... het goede leven. We hebben nog een uurtje om het de even te repeteren. Gaan. Ik snap het nog niet, maar we, we ik gaan het gewoon onkennen. Doe nog een ja, ja, ja, ja, okay. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.